Maar vanwege de economische crisis kiest 71 procent van de ondervraagden... toch voor het voortbestaan van het kabinet met de VVD. De uitkomst van de peiling geeft partijleider Samsom een steun in de rug... aan de vooravond van de pvda lederaad Bij een ecoduct in Renen heeft de politie te vergeefs gezocht... naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Ook bij Doorn heeft de politie weer een stuk bos doorzocht. Agenten hadden prikstokken bij zich, maar ook hier werd niets gevonden. Er werd op deze plaatsen gezocht omdat er verstoringen in het landschap waren gemeld. Het speurwerk van zo'n 200 vrijwilligers bij recreatiegebied het Dornse gat heeft ook niets opgeleverd. De politie heeft de route vrijgegeven van de tocht die de vader van de vermiste broertjes heeft afgelegd van Vleuten in Utrecht naar het Limburgse Neerbeek. De heenweg heeft de politie nauwgezet kunnen reconstrueren over de terugweg bestaan veel vraagtekens. De Engelse voetbalclub Wigan Athletic heeft op Wembley... het belangrijkste Britse bekertoernooi, de FA Cup, gewonnen. Wigan won met 1-0 van Manchester City. Invaller Ben Watson scoorde in de 91ste minuut. Manchester City speelde een deel van de tweede helft met 10 man. Het weer. Vannacht en morgen trekken buien over het land. Morgen in het westen en het zuiden ook wat zon. De temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A13 Rotterdam richting Den Haag... staat tussen Delft-Zuid en Delft-Noord een file van 3 kilometer door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Natuur in de uitverkoop? Dat is toch bizar? Laten we nu samen de natuur vrijkopen. Kom snel. Partijvoordedieren.nl Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Max van Bezel. Haags kwartetten. De VVD, dan willen we jou tegemoetkomen... bij de strafbaarstelling van de illegale... omdat je anders te veel last krijgt van je achterban. De PvdA, dat is een aardig aanbod, maar we gaan er niet op in... want je wilt er vast iets voor terug wat nog veel erger is. Ik weet het niet, maar ergens is er volgens mij iets misgegaan... met dat uitruilen van standpunten. Een hele goede avond en welkom bij het oog aan de vooravond van Moederdag. En daar is de muziekkeus vanavond dan ook aan aangepast. Want morgen op Moederdag opent in het Museum van de Toekomst in Hoorn de tentoonstelling De Vrouw in de 20ste eeuw. En ter gelegenheid daarvan verschijnt ook het boek Pittige Mooide, wat West-Fries is voor stoere wijven. Ina Slot redigeerde het boek en ze koos de platen voor vanavond uit. Aan de vooravond van Moederdag deed minister Jet Bussemaker van Onderwijs... een oproep in het dagblad Trouw. Vrouwen, tier niet op de portemonnee van je echtgenoot. Want huwelijken in Nederland eindigen vaak in een echtscheiding... en dan sta je daar alleen voor. Moet een slimme meid ook op die toekomst zijn voorbereid? Een discussie straks. En verder, bij ons worden politici wel eens voor plusklevers... en zakkenvullers uitgemaakt, maar dat is niets vergeleken met Bulgarije. Allemaal rovers en dieven vinden ze daar. Morgen worden er verkiezingen gehouden. De Oudelooie straat, de Egelantierstraat, de Elandsgracht. 400 jaar geleden begon Amsterdam met de aanleg van de buurt de Jordaan. Nu vol leuke winkeltjes met sieraden, Toscaanse wijn en biologische kazen. Maar hoe was het toen? En dokter Efamiano Fuentes, de Spaanse sportarts... die werd gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij doping in de wielersport... wil al zijn geheimen openbaren. In ruil voor geld. Wie biedt dat om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 11 mei. Chaos, paniek en zeker 40 doden en meer dan 100 gewonden. Twee autobommen ontploft in een Turkse stad vlakbij Syrië. Maar wie zit daar achter die aanslagen? De Koerdische afscheidingsbeweging PKK, de Syrische geheime dienst. De inwoners van de stad vermoeden het laatste, zegt CNN. De man die we met Abu Marwan hebben gesproken, zei dat na deze blast de residents er heel angstig tegen Syriërs waren. Hij zei dat er bijna meer Syriërs er zijn dan Turks. Hij zei dat hij de residents van de stad met stikken naar Syriërs. Ook aanslagen in Pakistan, waar parlementsverkiezingen worden gehouden. De Taliban worden verantwoordelijk gehouden. Zij zijn bepaald geen voorstander van democratie. Het is in Pakistan zelfs zo gevaarlijk dat EU-waarnemers niet zonder bewaking rond kunnen lopen omdat wij een mogelijk doelwit kunnen zijn voor extremisten... is het verplicht dat wij een escort bij ons hebben. Dus overal waar we naartoe gaan, hebben we een politie-escort. Ondanks de aanslagen is de opkomst hoog. Mensen zijn erg gemotiveerd om te stemmen... omdat het de eerste keer is dat het parlement... niet voortijdig door het leger is afgezet. Op de Utrechtse heuvelrug werd vandaag opnieuw gezocht... naar de vermiste jongetjes Ruben en Julian. Oké, okay, we gaan. Houd de persoon naast je in de gaten, dat die schuin achter je loopt. Maar weer werd er niks gevonden. Helaas hebben we nog niets concreets gevonden, maar we blijven toch doorzoeken... en kruisen we gewoon steeds een groter gebied af. Het aantal vrijwilligers dat meezocht viel tegen, net als het weer. De mensen willen wel meezoeken, maar ja, ik kan me voorstellen dat je er niet op zit te wachten... Uh, dat je echt, echt, het drive, drive nou thuis komt... Morgen is het dus moederdag en worden moeders in het hele land in de watten gelegd. Maar die moeders mogen wel eens wat minder financieel afhankelijk worden van hun man. Dat vindt minister Bussemaker. In Nederland zijn wel steeds meer vrouwen gaan werken, gelukkig. Maar we constateren ook dat uh, nog minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig is. Het lijkt erop dat de minister een gevoelige snaar heeft geraakt, want de moeders reageren vooral erg fel. Ik vind niet dat de minister zich daarmee moet bemoeien. Dat is voor iedereen de eigen keus. Ik kan niet echt uh, mijn kinderen loslaten. Ze zegt dat vrouwen zich wel beter schuldig kunnen voelen... over dat de overheid zoveel in ze investeert. En daar werd ik wel boos over. Straks discussiëren we er dus over door. Deze maand bestaat Lamborghini 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum mocht de Italiaanse correspondent van RTL... een ritje maken in de luxueuze auto... Voor menig een droom die uitkomt, maar niet voor Pauline Falkenet. Het lijkt wel een ruimteschip. Ik ga opstijgen. Hij is wel heel groot. Ik geloof dat ik toch liever in mijn eigen fort Ka rijd. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De muziek draait vanavond helemaal om moeders en andere vrouwen. Vooral uit de 20e eeuw. Want morgen opent in het Museum van de 20e eeuw in Hoorn de tentoonstelling Vrouwen in de 20e eeuw. Ina Slot, welkom, want u schreef het boek Pittige Mooi erbij. Ja, dat deed ik niet alleen, met een heleboel andere vrouwen, met veertien maar liefst. Mensen hebben een hoofdstuk, een onderwerp gekozen wat ze aansprak. Soms hebben ze dat met z'n tweeën gedaan en ik zat in de redactie om al die dingen in een goede banen te leiden. Het boek heet Pittige Mooi, ik begrijp ongeveer wat het betekent, maar waarom is die naam gekozen? Uh, Klopt boek... het wel stoere of was no, het helemaal fout vertaald nee, uit het Westfries? Nee, want pittig, het is Westfries, dus wij uh, hebben ons gefocust op vrouwen in west friesland van 1900 tot 2000 en uh, meiden, dat zijn natuurlijk vr ja, vrouwen, meiden. En pittig is in het Westfries ook aardig, lief, een pittig oh, meisje. Ja, een pittig meisje, dat mag. Ja, softer, maar daarnaast toch ook wel. Uh, ze staan er wel. U maar, heeft uh, of met z'n allen een heleboel gesprekken met die pittige moorden uh, gevoerd. Wat is nou de grootste verandering voor vrouwen geweest in die 20 twintigste eeuw? Uh, we hebben ook een enquête gehouden en dat konden ze zelf opschrijven... konden ze even over nadenken en daar kwam toch wel uit... de uitvinding van de elektriciteit. Dat kan ik me voorstellen. Dat heeft zoveel teweeg gebracht... In, in West-Friesland kwam in 1920, rond 1920 in de dorpen elektriciteit en waterleiding. En dat heeft het leven van de vrouwen een heel stuk makkelijker en, uh, gemaakt. En tijdbes, tijdsbesparend gemaakt. Dat, dat, noemen mensen dat vaker dan het stemrecht of het feminisme? Ja, of... ja, ja. Nou, nou had ik het onderwerp vrouw en gezin. Dus ik vroeg wel specifiek wat het in het huishouden veel verandering had gebracht. Maar daar kwam meteen ook het verhaal bij van... Ja, dat dat heel veel gevolgen had, want er werden daarna vrouwenverenigingen opgericht. Mensen hadden meer tijd om te lezen om zich te oriënteren op de samenleving. Later om langer naar school te gaan of naar de MAVO te gaan. Het heeft echt wel heel veel uh, gezorgd dat vrouwen dus meer tijd kregen voor andere zaken dan alleen voor het huishouden. We gaan ook heel veel muziek draaien. Laten we maar gelijk beginnen. Wat is Karin de Bloemen, plaat? denk ik. Karin Bloemen, ja. en waarom? Nou, in eerste plaats komt Karin Bloemen uit West-Friesland, uit Schaafen. Een pittig gemooid. Pittig dat kun je direct zeggen. En um, in het boek, en ja, dat zullen vrouwen ook herkennen... Um, is natuurlijk altijd de rol van de moeder. Wat, is jou, wat heeft jouw moeder in jouw leven betekend? Hoe heeft ze gestuurd of niet gestuurd? Wat heeft ze voor jou geregeld of niet geregeld? En hoe is het als ze uh, er niet meer is... En daar gaat dit lied over. Hoe heet het? Geen kind meer.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 Jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haten. De scherpe tong, de bokkenpuik, de zure schooie vrouw. Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte.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 dan zo graag nog één keer zeggen zou.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 Geen kind meer. Prachtig liedje inderdaad van Karen Bloem... op verzoek van Ina Slot. En straks praten we door met haar over de expositie... Vrouwen in de 20 ste eeuw en het boek Pittige Mooide. Jet Busmaker, de minister van Onderwijs... nam geen blad voor de mond vanochtend. Te veel vrouwen teren op de zak van hun man, zegt ze in het dagblad Trouw. Ze moeten aan het werk. En dan zonder last te hebben van schuldgevoel... tegenover hun kinderen en hun gezin.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 Nou, dat leverde heel wat reacties op. Bussemaker was de hele dag trending topic op Twitter. En ook de oogsite stroomde vol reacties... zodra we aankondigden dat we het hier vanavond over gingen hebben. Heeft Busmaker gelijk? Hier in de studio Medu van Hintem, publiciste onder meer op het terrein van vrouw en ambitie... en Fedra Werkhoven van het tijdschrift Fabulous Mama. Welkom allebei... Uh, Medu, zag je het aankomen dat uh, Jet Busmaker zoiets in de media zou gaan roepen... en dan ook nog aan de vooravond van Moederdag? Nou, het is niet heel raar dat zij zoiets roept. En uh, ik, ik weet niet in hoeverre dat strategisch was... dat zij nu die nota uitgeeft. Dus is natuurlijk nooit een slecht uh, moment om, uh, om dat te doen... en die boodschap uh, af te geven. Ik vind het wel jammer dat het uh, een beetje een halve boodschap is... op een heel erg bestraffende toon. En dat de schuld heel erg bij vrouwen wordt gelegd. Waarom en... is het een halve boodschap? Nou, ik, uh, ik weet niet. Dit, dit, dit, is, het, uh, dit is de, de beleidsnotitie. Dat uh, is inclusief de brief. Zijn dat, uh, even kijken, 27 pagina's. Er nou, staan dan... je dan... Geen half werk noemen? Nee. En nu ga ik vertellen wat er niet goed aan is. In al die pagina's staan drie regels over wat mannen en vaders zouden kunnen veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat dat toch ook wel een hele belangrijke factor is. Dus ik vind het iets te makkelijk. En het valt me eigenlijk ook een beetje tegen van een minister van uh, uh, emancipatie om gewoon weer hetzelfde liedje te zingen wat we altijd uh, al kennen. Namelijk nou, uh, dat ze... vrouwen beter hun best moeten doen. Ja, vrouwen moeten ook wel beter hun best doen, maar daar moeten ze ook de gelegenheid voor hebben. En daar kan de overheid een aantal faciliteiten voor scheppen en, uh, en degene uh, met wie ze samen zijn... Ook, en dat had wel iets meer over het voet liggen gebracht. Dan Echt, de woorden, maar hm? Echt, maar Echt maar drie regels? Echt maar drie regels. zien? Echt maar drie regels. Ik geloof het onmiddellijk. Ja. Fedra, was jij verbaasd over ja, die notitie, het interview, alle publiciteit rond je busmaker? Uh, nou ja, nee, ik was niet verbaasd over de publiciteit die daar uiteindelijk uh, aankomt. Omdat overkomt, want uiteindelijk als je het praat over moeders en over dat ze moeten gaan werken, dan raak je toch altijd een soort van open zenuw. En dan gaat iedereen op zijn achterste been Waarom staan. Waarom is dat zo'n open zenuw? Want vielen viel ons ook op vanavond. Ja, nou ja dat is gewoon altijd zo. Het gaat over, je raakt mensen in de kern... omdat het gaat over hun kinderen en over hoe ze hun leven inrichten. En dat ligt gewoon onwijs gevoelig en zeker bij, bij vrouwen. En omdat de minister meteen haar pijlen weer richt op vrouwen en op moeders... terwijl ze eigenlijk natuurlijk als ze een statement had willen maken... als minister van emancipatie... tenminste, dat is natuurlijk wel deels ook uh, inderdaad... Ook, ja. ja. Dan had ze gewoon haar pijlen moeten richten op de mannen. En had ze gewoon eens moeten zeggen van... Uh, inderdaad, mannen, uh, weet ik veel, uh, gaan gewoon allemaal... of vanaf 2015 mogen alle mannen maar 3,5 dag werken, bijvoorbeeld. Dan had je gewoon een, een statement gemaakt... en dan was niet al die aandacht, al die negatieve negatieve aandacht met die altijd maar uh, weer diezelfde holle retoriek... Uh, weer richting de vrouw gegaan. Nou, hier zijn jullie het uh, over eens, maar, ik, maar klopt het ook? Ik bedoel, ik kom voortdurend uh, vaders tegen in Amsterdam met uh, kangaroezakken... Uh, ja, maar, maar wacht, dat is gewoon dat jij in Amsterdam-Zuid woont... en dat is totaal niet representatief voor de rest van Nederland. Dus je hebt een vertekend beeld, je moet gewoon een keer buiten die... Grachtig gordel, stappen. En ja, we gaan kijken hoe het eruit is. Nee, nee, nee. nee. Dus misschien is dat een beetje flauw gezegd. West Friesland, heeft is het helemaal maar, mis met de mannen nog, Ina. Nee, dat gaat wel. Al Allemaal pittige kels, heb ik net begrepen. Ja. ja, maar. Nee, ik heb ook het idee dat, uh, dat juist heel veel mannen wel uh, een zorgtaak op zich nemen. Ja, ja. En ja, sorry, ja, inderdaad. Dat, dat mannen dat absoluut wel doen. Maar in de cijfers is het natuurlijk nog niet heel erg zichtbaar. Dat is gewoon wel een feit. En daar moet je naar kijken, dat wil ik eigenlijk net zeggen. Van, je kunt natuurlijk naar het straatbeeld kijken. En dat is een vrij specifiek straatbeeld, denk ik, waar jij woont. Maar je kunt ook gewoon naar de CBS-cijfers kijken. En naar die Emancipatiemonitor, die je keurig elk jaar of elke uh, twee jaar, daar wil ik even van Afwezen. Ik dacht elk jaar verschijnt en uh, dan zie je dat er niet zo gek veel verandert. Er verandert wel iets en het gaat ook wel een beetje de goede kant op... maar het gaat allemaal zo ongelooflijk langzaam... dat we over honderd jaar zijn misschien een beetje... waar we, zo, waar we eigenlijk over tien jaar al zouden kunnen zijn... en waar we al geweest hadden moeten zijn. Fredra, volgens mij hebben vrouwen uh, mannen ingehaald in het onderwijs... in het hoger onderwijs. Waar, waar loopt het dan weer mis? Nou, op het moment dat ze kinderen krijgen, dan... Uh vindt er aan die keukentafel kennelijk een onderhandeling plaats. En die onderhandeling is nogal cultureel bepaald. Hier in Nederland hebben we nou eenmaal een bepaalde cultuur als het gaat om het moederschap. En uh, heel vaak is het de vrouw die uh, dus minder gaat werken. En daar vind ik dus dat de minister ook een beetje voorbij gaat aan, uh, oké, okay, je kan zeggen dat vrouwen niet economisch zelfstandig zijn in Nederland. Een groot percentage daarvan, of een meerderheid. Maar ja, die vrouwen hebben dus kennelijk samen met hun man besloten om samen voor dat gezin te gaan zorgen. En dus dat een van de twee minder is gaan werken. Dat is, uh, dat is de consequentie van het hebben van een gezin. En uh, in hoeverre dat erg is, dat inderdaad vrouwen minder zijn gaan werken... ja, ik vraag me dat af. Het is natuurlijk niet verstandig om als vrouw helemaal niet meer te gaan werken. Dat zou ik ook zeker niet bepleiten. Maar ja, om als minister te zeggen van... Uh, weer over het schuldgevoel, over je moet uh, economisch zelfstandig zijn... ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat vrouwen in een echtscheiding terechtkomen en ze zijn hoog opgeleid... Want dat is haar argument, hè, ja. dat de één op de drie... De huwelijke, huwelijke strand, ja. strand in Nederland. En dat ja. vrouwen zich daar op dat moment niet bewust genoeg van zijn. Nee, ja, nee, ik geloof daar niet zo in. Want kijk, ik krijg natuurlijk in mijn magazine heb ik heel veel te maken met vrouwen die of moeders die gescheiden zijn. En als je eigenlijk alles wat ik tegenkom en alles wat we daarover geschreven hebben, dat is gewoon eigenlijk dat die vrouwen juist op het moment dat die scheiding een feit is. Ja, dan pas worden ze gedwongen om inderdaad meer te gaan werken. En om eens te kijken van, oh shit, wat heb ik nou eigenlijk? En uh, ja. Ik vind hun oplossingsgerichtheid daarin eigenlijk heel goed. Dus ik vind het allemaal een beetje heel negatief gesteld eigenlijk. Meneer steekt haar vinger op. Ja, 90.000 90 eenoudergezinnen hebben we ongeveer in, uh, in uh, Nederland. Dat zijn vrijwel allemaal moedergezinnen... en die zitten ook vrijwel allemaal in de bijstand. Dus ook daar, daarbij, als je kijkt naar de cijfers... dan zie je dat uh, uh, moeders, die hebben de grootste kans... om na een scheiding enorm een inkomen uit, op achteruit te gaan... en in armoedeval terecht te komen. Vaders gaan er ondanks hun alimentatieverplichting... altijd fix in inkomen op uh, vooruit. Dus ik weet niet, het is heel fijn om te horen de, uh, van jou, Fedra... Uh, dat er ook vrouwen zijn die het wel goed afgaat. Maar als je gewoon naar de cijfers uh, kijkt, dan is het echt dramatisch. Maar dan heeft Alleen ze het toch het dan heeft ze toch gelijk. Ja, maar ik vind ook dat best ze goed gelijk om een relatie heeft. aan te knopen, maar hou je baan. Ik vind ook dat ze helemaal gelijk heeft. Ik vind ook, uh, he, wat ik. ik ik heb ook wel eens eerder gehoord van bijvoorbeeld vrouwen die zeggen: Ja, maar de kinderopvang wordt zo duur. En dan gaat mijn hele salaris, wat op zich al ook kul is, maar goed, dan gaat mijn hele salaris naar de kinderopvang. Zelfs als het waar zou zijn. So what? Dat doe je dan een paar jaar. Dan blijf je in het arbeidsproces. Dat raak je niet kwijt als je stopt. Is het heel moeilijk om in te komen. Zeker tegenwoordig met de, de nieuwe economische crisis. En denk voorbij de leeftijd van je kinderen. Ik bedoel, je moet zelf nog tot je 67ste werken. Je kinderen, daar ben je tot ze, dan ben je natuurlijk een jaar 15, 16 voor verantwoordelijk. Maar dan heb je zelf nog 34 jaar of zo. Dat je in het arbeidsproces moet zijn. Dus ik vind het ontzettend kortzichtig. Maar ik vind het dus allebei. He, van vrouw moet zich dat heel goed realiseren. Daar heb ik zelf nog een fundamenteel punt bij. Dat ik vind, je bent volwassen. En volwassen mensen zouden voor zichzelf moeten kunnen zorgen. We hoeven, ze vinden het ontzettend raar om op de zak van iemand anders uh, te teren. Ik vind mm. gewoon die kloppen. Dat doen, dat doen kinderen en dieren en, en mensen die uh, uh, niet helemaal uh, bij zijn. Het grappige is, je maar... zegt eerst van Jet Bussemaker uh, geeft die vrouwen eenzijdig de schuld en nu zeg je precies hetzelfde als zij. Ik vind wel dat ze gelijk heeft, maar ik vind dat ze het in haar nota te eenzijdig vertelt. Ik vind dat zij als minister de taak heeft ook om te kijken naar welke groepen zijn die allemaal bij betrokken, bij wie kunnen we nog veel, uh, kunnen we ook aan de deur aankloppen en zeggen luister eens, jij moet er dit ook aan doen. En dan kan ook wel eens naar de eigen ministeries uh, kijken wat die eraan bij zouden kunnen dragen. Want die maken, dus, die maken het helemaal niet uh, gemakkelijk op voor vrouwen om economisch zelfstandig te zijn. Maar dat neemt niet weg dat zij wel een punt heeft. Maar Ze, ze, ze, ze geeft, ze, geeft, eenzijdig ze geeft te eenzijdig de schuld aan de vrouwen. Ja, maar ik vind op zich dat het helemaal niet zo slecht gaat met uh, vrouwen en uh, de arbeidsparticipatie van vrouwen. Weet je, op momenten als we nu kijken. Tien jaar, uh, de afgelopen tien jaar is, uh, is de arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen van 63 naar 74 procent. Dat is helemaal niet zo gek. Ik bedoel, toen ik uh, tien jaar geleden me op de arbeidsmarkt begaf, was ik een soort van uh, zeldzaamheid. Weet je? Dat je werkt en dat je moeder bent en dat je alles combineert. Tegenwoordig is dat eigenlijk het omgekeerde het geval. Als ik in mijn blad, uh, uh, wij hebben een soort van eigenlijk een blinde vlek voor moeders die niet werken, omdat iedereen gewoon werkt. En dat, wil je gewoon, dat vergeet je gewoon eigenlijk. Dat we gewoon in. Maar de vaak af... deeltijdbaantjes? Deeltijdbaantjes, ja oké. Okay, maar het zijn wel gewoon banen. Ze doen het gewoon wel. En ja, vrouwen, moeders werken nou eenmaal minder als hun kinderen komen. Maar ik denk dat dat het besef is wat er afgelopen jaren is ontstaan. Dat zie je ook in Amerika bij Karen Slaughter, die uiteindelijk heeft besloten om. Uh, uh, voor haar gezin te kiezen, kiezen. Of, te, of deels voor haar gezin ja. te kiezen. Ik denk dat dat gewoon een soort van besef is bij vrouwen... die moeder zijn geworden, van ja, je kan nou eenmaal niet alles tegelijk. En op een gegeven moment moet je gewoon al, uh, gaan uh, kiezen in... Uh, ja, nee, tuurlijk, ik... maar medisch punt is dat beset drinkt tot die mannen. Die willen wel kinderen, maar dan, dan stopt het weer de betrokkenheid. Ja maar, Daar daarom denk ik, ja, maar daarom denk ik inderdaad van... zorg dat mannen degene zijn die worden aangesproken. En, want nu krijgen alle mannen het idee... door, die, door dat verhaal van Jet Bussen maken van... oké, okay, die gaan we lekker achteroverleunen. Zo van, nou, het gaat, laat die, laat die vrouwtjes maar lekker weer kibbelen. Het gaat toch alleen maar weer over de kinderen opvangen... Nou, over de, wat zij verkeerd doen. Maar het zou moeten gaan over wat kan je als man nou bijdragen... Laat die mannen eens een keer uh, gewoon. En dat kan uh, zij als, als minister bijdragen. Ik bedoel, ik ben als het is jaar en dag voorstander van een een, een normwerkweek van vier dagen. Dat zal al enorm helpen. Van bovenaf opgelegd? Ja, van bovenaf opgelegd. Dat wil niet zeggen dat je niet meer mag werken, maar de norm is 32 uur. Ja, natuurlijk. Ja, en dan zul je altijd mensen hebben die meer werken... maar de norm leg je dan uh, anders. Het moet van allerlei kanten komen. En het is wel zo, denk ik. Uh, zolang uh, mannen nog niet heel erg in beweging te krijgen zijn... en uh, de overheid uh, uh, ook niet erg geneigd is... om arrangementen te maken die het vrouwen makkelijker maken... zullen vrouwen heel zakelijk hun relatie in moeten gaan... en uh, moeten zeggen van... oké, okay, als ik meer ga zorgen voor de kinderen... de gederfde inkomsten die stort je dan op een aparte rekening. Klinkt ook het niet misgaat. romantisch. Nee, maar weet je wat het is, uh, Max? Als je gaat trouwen, moet het allemaal heel romantisch zijn. Dan mag je niet over geld praten. Maar als het misgaat, moet je eens kijken wat er, wat er geruzied wordt over geld. En dan kan het ineens wel. Dat kan je me beter voorblijven. Fedra, um, de kritiek op uh, Jetbusmaker is voor een deel... dat hoorden we net in het nieuwsoverzicht, waar bemoeit ze zich mee? Mm -hmm. Waarom zou een minister zich met het privéleven van vrouwen bemoeien? En voor een deel is de kritiek van uh, wat doet de regering zelf eigenlijk? Ze hebben bezuinigd op studiefinanciering of willen ze doen? Doen. Ze zijn als op de kinderopvang. Ze maken het allemaal steeds moeilijker voor vrouwen. Laat ze daar wat aan doen. Is, is dat relevante kritiek of een beetje ja. onzin? Ja, nou ja, tuurlijk is dat relevante kritiek. En het is natuurlijk ook heel gemakkelijk om dat vervolgens weer te roepen. Van eh, nou, we kaatsen de bal lekker weer terug naar de overheid. En het is ook zo. Ze hebben bezuinigd op de kinderopvang. Wat voor heel veel ouders op dit moment een groot probleem is. Maar kijk, je moet gewoon, als je het hebt over vrouwen die werken, moet je, het gewoon, moet je gewoon goed kijken naar over welke groepen vrouwen hebben we het nou eigenlijk. En een heleboel vrouwen in Nederland hebben gewoon niet een heel hoog ambitieniveau. Dat is is nou helemaal zo. En willen we dat veranderen, dan moet er een soort van cultuurschok komen in Nederland. Want ja, eh, anders krijg je dat nooit voor elkaar. En we hebben, als je het hebt over vrouwen en werk, heb je, het, heb je het over topvrouwen, eh, doorstromen naar de top, vrouwenquota. Ja, ik denk dat het allemaal geen enkele zin heeft, want het gaat uiteindelijk intrinsiek om je eigen ambitieniveau en om je eigen wil om er te komen. En hoeveel kinderen je dan ook hebt, ik bedoel, ik heb er vier, ik ben een hoofdredacteur, ik bedoel, hè, je komt er altijd wel. We wachten, op, uh, niet, over, uh, we wachten op de volgende nota van Jet over. We wachten op de volgende nota van over. Emancipatie van de man. Dan mogen nog drie, drie regels over vrouwen <lacht> willen. Dank jullie wel. van Hintemann. Fedra Werkhoven. Terug naar Ina, samenstelster van het boek Pittige Moorden. Um, ja, het komt wel goed uit eigenlijk... dat Jet Busmaker net deze hele discussie heeft aangezwengeld. Want uh, de vrouwen die jullie hebben gesproken... Uh, wat zeggen die over hun emancipatieproces? Nou, ik heb hier toevallig eerst even het hoofdstuk vrouw en werk. Ja. Dat is ook wel aardig. En die alle hoofdstukken hebben een subtitel. En deze subtitel is... Gewerkt hebben we altijd. We kregen er alleen niet voor betaald. En in die honderd jaar, als je dat een beetje in de historie bekijkt... dan hebben vrouwen, zeker op het platteland eigenlijk altijd meegewerkt. En, en zelfs al 50-50 of nog meer. Omdat er veel eigen bedrijven waren... en zeker bij boeren en tuinders en uh, winkeliers... was het altijd een familiegebeuren En dat komt er heel erg uit in die verhalen. We hebben altijd wel gewerkt, maar... Maar we kregen er niks voor. We kregen, nee, het, was gewoon, het werd verwacht. We deden het samen. Ja, ze kregen er niks voor. Het was het gezinsinkomen... Kinderen hebben ook altijd meegewerkt, zeker in de agrarische bedrijven. Ja. Na schooltijd, voor schooltijd kregen ook niks. Het was. Dus dat vind ik wel typerend voor het, voor het, voor het platteland. En is dat nu anders als je nu, nu, nu kijkt, bijvoorbeeld in West-Friesland, zijn vrouwen nu financieel onafhankelijk ja, van hun meer, man of nog, ja, nog steeds ja, afhankelijk? Ja, ik, ik, uh, want ik ken wel uh, boerinnen die gewoon heel iets anders doen. Dat was vroeger natuurlijk niet aan de orde. Als, jij, als jouw man boer was, dan was jij daarbij betrokken. En nu is die man boer, maar de vrouw is die werkt in, in Amsterdam... of waar dan ook, of schrijft er... of, schrijfster of uh, Lili Deutenkom bijvoorbeeld... heeft heel lang columns geschreven... heeft ook meegewerkt aan het boek... Um dus dat verandert. En het hoeft ook niet meer. En dan komen we misschien toch nog weer op die elektriciteit terug. Want die man heeft veel uh, meer uh, machines tot zijn verdoen. Vroeger was er natuurlijk heel vroeger veel had je dat vrouwen handen voor waren je? nodig. Ja, en kinderen. Nu hebt een elektrische zaag. Ja, nou, nou ja, uh, melkrobots bijvoorbeeld. En in de tuinderijen zijn alle machines die het doen. En vroeger moesten alle kinderen uh, planten en, en oogsten, et cetera. En dus, dat is veranderd? Dat is een enorme verandering in, in de twintigste eeuw geweest. We gaan weer naar muziek luisteren. Je hebt uh, Jasperine de Jong ja, uitgekozen. Ja, ja, ja. Uh, we hebben ook een hoofdstuk Politiek en Bestuur. En die uh, schrijfster wilde heel graag dit lied in dat boek. Maar het is een heel lang lied met een hele lange tekst. Um, vrouwen, vrouwen, vrouwen voorwaarts in de strijd... Weg met de mannen, vooruit met de geit. Je kent het was misschien nog ja, wel. Ja, jaren zeventig. Engel van Amsterdam. Ja, en toen al, toen al zongen ze dat. Hè. En we hebben gezegd, dat willen we niet, dat hele lied erin. Want dat, dat vonden we te veel. Maar nu heeft Anita Muller toch haar zin. Want het is in dit programma. Vrouwen, Jasperine: Vrouwen! Vrouwen! Vrouwen, vrouwen, vrouwen, voorwaarts in de strijd. Weg met de bokken, vooruit met de geit. We moeten het je de broek al getrokken, nu komt onze tijd. Nu zullen ze naar onze pijpen dansen. We grijpen al die knullen, we grijpen onze kansen. We hebben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 Jaspirine de Jong, met vrouwen en meer mensen uit de Engel van Amsterdam. De Bulgaren gaan morgen naar de stembus. Het zijn vervroegde verkiezingen, want in februari stapte de regering op... onder druk van protesten, onder andere tegen de hoge energieprijzen. Maar ja, de vraag is, gaat de nieuwe regering het beter doen? Correspondent Joost van Egmond, goedenavond. Avond. Eerst maar even naar het laatste nieuws van vandaag... want er zijn 350.000 valse stembiljetten gevonden... in de drukkerij van een lokale politicus van de partij Burgers... voor de Europese ontwikkeling van Bulgarije. Wat is dat voor partij en wat deden die valse stembiljetten daar? Uh, de partij is beter bekend onder de afkorting GERP. Um, het, is een, een, uh, ja, het, is, het is moeilijk te duiden. Rechts, links in Bulgarije wordt heel anders verstaan. Het is een, laten we het maar houden, wat conservatief-populistische partij... vergelijkbaar met ja, de, de rechterflank hier in Nederland... Um, dat deze politicus um, stembiljetten had, is op zich niet zo heel gek. Want hij was de eigenaar van de drukkerij die de stembiljetten ook hoorde te drukken. Dus tot zover is er niet zo gek veel aan de hand. Alleen die 350.000 biljetten, die hadden daar nooit mogen zijn. De vraag is hoe ze er kwamen. De man zegt zelf um, dat het misdrukken waren die hij heeft teruggenomen. Op zich zegt de kieswet ook niet dat die direct vernietigd moeten worden, schijnt. Dat verbaasde mij ook hoogtelijk. Maar wat de aanklager nu zegt is... nee, deze biljetten lagen klaar voor gebruik... en ik start een procedure wegens verkiezingsfraude. En nogal grootschalige verkiezingsfraude moet ik ook bij zeggen. 350.000 biljetten, dat zou eens kunnen... Dat zou kunnen vertalen in zo'n 10% van de zetel straks... bij een opkomst van 50%. Dus dat is gigantisch. Dat, is een, dat, maakt, dat maakt de hele verkiezingen. Als die dingen allemaal zouden worden ingevuld tenminste. De Bulgaren hebben hier niet zo'n beste naam. Zeker niet sinds al dat gedoe uh, met staatssecretaris Bekers en die toeslagen oh, ja. die verdwenen naar Bulgarije. Uh, hoe corrupt is het land? Poeh, um... Bulgaren vinden zelf erg corrupt. Um, de Europese Commissie die houdt er steekproeven naar. En hun opiniepeiling zei 98% vindt corruptie een groot probleem. Um, ja, dat is altijd, Het is altijd verschrikkelijk subjectief. Het grote probleem in Bulgarije is dat de controle uh, ontbreekt. En daarmee ontbreekt ook het bewijs. Um, het gevoel van corruptie is wijdverspreid. Er zijn ook een aantal schandalen. Um, ja, Bulgarije is behoorlijk corrupt. Daar kunnen we het wel op houden. Hoe is de sfeer rond deze verkiezingen? Geloven mensen in de mogelijkheid van verandering? Geloven mensen nog in de politici? De indruk die ik had, ik was er de afgelopen week... is eigenlijk niet. Um, ja, 50% van de bevolking... ...dreigt niet naar de, naar de stembus te gaan. Um, dan nog ongeveer de helft van de mensen die wel komen... ...gaan stemmen op splinterpartijtjes. En het resultaat is eigenlijk dat je de, de oude partijen... ...die nu ook in het parlement zijn... ...die dreigen nu gewoon de status quo te handhaven. Misschien wisselen ze even stuivertje... ...maar er zal niet zo gek veel veranderen. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want je herinnert je misschien in februari... ...was er een halve volksopstand ja. in het land... Um, toen zei ook 75% van de Bulgaren, wij staan achter deze demonstratie. Nou, Dat leidde tot vervroegde verkiezingen. Maar nu die verkiezingen er zijn, laten mensen het afwezen. De, weten, mm -hmm. Het lijkt erop dat die massale onvrede geen uitlaatklep kan vinden in deze verkiezingen. Mm -hmm. Ik kom zo uh, bij je terug, Joost. Maar eerst even naar koos Schouten, IT-ondernemer in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije... Voorzitter van de Bulgaars Nederlandse Business Club. Daar. Bent u het met die analyse van Joost eens? Meneer Schouten, die apathie die daar heerst of ziet u verkiezingskoorts? Nee, absoluut geen verkiezingskoorts. Ik heb op de zaak gecheckt. Meneer Schouten, het is heel slecht te verstaan. Helaas. Ja, gaat het nu beter? Ja, veel beter. Ja oké, okay. nou, nou, ik, ik heb, ik heb uh, bij mij op de zaak nog even gecheckt, omdat daar toch uh, mensen zitten, ik heb zo'n 30 man hier zitten, en ik heb een beetje vraag van, van hoe vinden jullie dat nou? Ja, en dan krijg ik echt zoiets van, ja, het maakt niet uit hoe je stemt hier Nee. Uh, zeker wat de grote partijen en de kleine, de, dus die kleine partijtjes die nu mm. een beetje ja, zichzelf uh, liberaal noemen, of, of, of uh, uh, sociaal-democratisch, uh, wat wat eigenlijk de socialisten ook proberen te presenteren. Dat zijn mm. we ook weer af mensen die uit andere partijen komen. Er is dus absoluut geen nieuw geluid. Zelfs niet in de fringe, zelfs niet in de, in de, in de kleine mm. groeperingen. En de mensen die gedemonstreerd hebben, dat, dat verbaast mij zo. Yeah. Die hebben hier uh, toch veel, ja bedoel, zijn vier mensen de, hebben zelfmoord gepleegd, yeah. zelfverbrandingen geweest. Vols, ja. yeah. En, en, en, en, en dat, die hebben zich niet kunnen organiseren. Dat, dat verbaast mij verschrikkelijk. Ik, bedoel, ik ben oud genoeg om, om 68 te herinneren in Parijs. En, ja. uh, en, en dan denk je van, jongens, jullie houden hier een kans. En die hebben ze volledig... En hoe die... komt dat dan? Waarom is dat ingestort? Omdat ze toch, ja, ik geloof dat de pest uh, hier ook uh, zich eigenlijk uh, uh, het een beetje geoverdramatiseerd hebben. En de mensen ook in een slecht daglicht gezet hebben. Uh, er is toch wel erg veel controle vanuit de politiek op de, op de pers. Ik bedoel, de Bulgarije is weer een paar plaatsen naar beneden gezakt op uh, wat betreft persvrijheid. Uh, mm -hmm. en, en ja, het wordt, uh, er wordt... Um, het moment dat je hier echt jezelf kritisch opstelt... dan word je eigenlijk al meteen gek verklaard. Ik geloof dat dat eigenlijk wel... Mm -hmm. dan word je ook meteen in een, in een slecht daglicht gezet... en dan wordt er spot met je gedreven in politieke uh, programma's. Dus niemand kan echt veel veranderen hier. Nou, geen land voor erg veranderingsgezinde mensen. Dank u wel, meneer Schouten. Joost, nog even... Um, ja, er is dus weinig interesse in die uh, verkiezingen. Is, is er toch iets te zeggen over wie dit gaat winnen morgen? Um, ja, opiniepeiningen zijn vrij duidelijk. Dan moet ik er ook wel direct bij zeggen. Met zo'n lage opkomst en dan ook nog zo'n grote verschuim van sprinterpartijtjes... en natuurlijk al die extra stembiljetten... is het heel moeilijk om, om echt harde voorspellingen te doen. Maar waar men van uitgaat is dat de grootste twee partijen... die conservatieve GERP en de Socialistische Partij... dat die um, met de winst aan de haal gaan. Die zullen allebei de samen de grootste fracties in het parlement worden. Wie er wint, is nog eventjes de vraag. GERP lag altijd voor, maar nu begint het in te zakken. En daarnaast komen er dan nog uh, drie veel kleinere partijen in het parlement... als de pijlers gelijk hebben. Dat is uh, de Liberale Bulgarije voor Burgers... van oud-eurocommissaris Meglena Cuneva. Um, dat zijn de nationalisten van Ataka. En dat is de MRF, een, uh, ja, een liberale partij... die vooral heel veel, uh, heel veel steun heeft onder de Turkse minderheid. Weinig verkiezingsopwinding dus rond Sofia en... Uh, god, nog meer plofdif. Dank je wel, jo Joost van Egmond. Warna, <laughs> precies. Dank je, Joost. Ina slot, we hadden het over muziek voor je moederdag. Het, het volgende wat je voor ons hebt uitgekozen is uh, Gerard van Maasakkers... In dialect, maar dan Limburgs dialect. Waarom? Brabants dacht ik. Brabants, nou zu zuidelijker Zuidelijk, dan Hoorn. Ja. Um, waarom dat liedje? Um, dat sluit aan bij de, ja, het hoofdstuk over religie. Het gaat over um, een man die voor het eerst na misschien wel veertig jaar weer naast zijn moeder in de kerk zit. Dat horen we straks wel in de tekst. En... Ik denk dat het bij veel mensen zo is. Dat er de, de, li de liederen... en dat merk je ook wel bij de interviews uit de, van de vrouwen... de liederen die ze vroeger geleerd hebben... van hun ouders of op school... Um, dat blijft heel erg bij ze hangen. En dat kan nog ontroeren. Terwijl ze toch de, uh, de kerk... Gedag gezegd hebben, of niet of weinig meer met religie hebben. Maar het culturele sentiment blijft. Ja, en dat is, verwoord hij heel mooi in zijn lied, dus daarom heb ik dat uitgezocht. Dat is ook een van de grote ontwikkelingen van de 20e eeuw, zeker, eigenlijk, in Nederland. zeker, ja. De ontkerkelijking, ja. Gerard van Maasakers. We zitten samen in de bank. Ons moeder en ik. Ze belden of ik mee ging. samen in de bank.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 een liedje van altijd, van altijd. We zongen in de keuken, Moesidan. Sari Marais, God groet uw zuiver bloemen, ze zong de tweede stem. Maar ik ging het huis uit en ik deed vernamer dingen. En dan ga die niet meer mee om moeder te zingen. Nee, dat deed de niet als jongen. Thuis werd niet meer gezongen. Maar ik dacht nog wel, zo mee en dan. Toen was die na nou was, maar niet zo gauw gedaan. En we zongen, we zongen, een liedje van altijd. Van altijd En nou zitten we samen in de bank maar ik al begin en het dameskoor zet in. En ons moeder zingt een liedje mee van dank. En ik hoor die stem, die ook al door me zong Die oren van de oude stem als ik niet slapen kan. Ik durf niet opzij te kijken, ik durf het niet te laten blijken. Maar ik zing mee en ik koester het moment, grijze moeder.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 Van Maasak, dus we zitten hier nog druk in discussie over... of die nou Brabants of Limburgs is, maar het heet in elk geval Liedje van Altijd. Uitgekozen door Ina Slot. In februari spraken we in met het oog op morgen... over het 400-jarig jubileum van de Amsterdamse grachtengordel. Maar de aangrenzende buurt, de Jordaan, bestaat ook vier even. Peter Paul de Baar van het Theotijse Museum in Amsterdam... waar een tentoonstelling over de grachtengordel en de Jordaan is. Ook een expositie, maar dan weer anders in Hoorn. Um, laten we even beginnen met dat begin, 400 jaar geleden. Waar, waarom werd die buurt eigenlijk gebouwd toen? Nou, je moet bedenken: het, Amsterdam was nog, uh, was nog tamelijk klein. Maar tegelijkertijd uh, kwam het economisch uh, geweldig op. Ook door de val van Antwerpen, die juist als concurrent had uh, gediend. En uh, die rijke zakelieden in uh, in uh, Amsterdam, die woonden destijds nog uh, vooral aan de Warmoestraat. Dat was de Schikse straat de Warmoestraat van Amsterdam. Ja, dat is maar niet Maar Warmoesstraat nu meer. Maar toen was dat inderdaad een hele deftige straat. Alleen uh, langs de brand wilden ze eigenlijk wel eens uh, wat, wat groter wonen en niet tussen, meer tussen het Schoorimori om de hoek in al die steken daar. En tegelijkertijd was er een grote toestroom van immigranten uit de zuidelijke Nederlanden, uit Frankrijk, op de vlucht voor de Spanjaarden of uh, voor de geloofsvervolging in, uh, in Frankrijk. Uh, die allemaal naar Amsterdam kwamen, vaak met hun speciale kundigheden, et cetera. Die moesten ook ergens wonen. En die gingen massaal wonen uh, buiten de stadsmuren in provisorische kortjes die zich optrokken. En dat was militair gesproken ook niet zo fantastisch, want het Schootsveld was dan verstoord. Dus daar moest iets gebeuren. En toen besloten ze dus om die rommelige voorstad voor de helft te bestemmen. Uh, voor het aanleggen van prachtige grote grachten. met ziekenhuizen. En voor de andere helft. Uh, om wat provisorisch dat ze wat net en dat netter, werd een buurtje te maken voor die ambassadie. En daar dan weer een nieuwe stadsmuur omheen. Want nu, nu li ja, het ligt het ligt heel dicht bij elkaar, natuurlijk, ja. die grachten en de Jordaan. Maar er was toen een duidelijk klassenverschil. Ja, er was een duidelijk klassenverschil, inderdaad. Het was. Uh... In die grachtengordel uh, was voor het eerst situatie... dat er eigenlijk geen of nauwelijks industrie mocht zijn. In ieder geval niet aan die hoofdgrachten zelf. In de zijstraatjes mochten wel wat beschaafde bedrijfjes uh, bestaan. Maar uh, aan de herengracht aan de Keizersgracht in ieder geval niet de prinsengracht hadden iets gebrengd in de bestemming. Uh, en voor de rest zaten die ambachtslieden uh, uh, allemaal in de, uh, in de Jordaan. Uh, wat voor ambachten? Nou, dat, dat, het was dus voordeel de, de eenvoudige schoenmakers en, uh, uh, uh, ja. en kleermakers, ja. et cetera. Maar inderdaad veel leerbereiding, wat je dus in die namen van die straten... daar ja. Edelsgracht en zo terugvindt. Maar er zaten, was ook wel uh, uh, luxe uh, industrie, zou je kunnen zeggen. Industrie is een groot woord, maar er zaten ook uh, uh, uh, uh, koperslagers, edelsmede... bruikenmakers, uh, gouddraadrekkers, uh, goudleermakers... En die deden hun werk nou niet echt voor de, hun buurtgenoten... maar voor die mensen in de Jordaan die daar hun ziekenhuizen wilden decoreren. En, Een gachtengordel. Uh, gachtengordel bedoel ik inderdaad, ja. <laughs> Precies. En die keken op die mensen van de Jordaan neer? Uh, ja, het was, uh, dat waren eenvoudige... Uh, het waren fatsoenlijke ambaslieden, dat wel. Het was geen in geen, geen de eerste instantie, de eerste eeuwen... Maar het was natuurlijk volstrekt onder de stand van de regenten die Amsterdam bestuurden op dat moment. En de en standen moesten er zijn, meneer. Hoe smerig was zo'n buurt in die tijd? Uh, je moet een beetje onderscheid maken in de loop van de eeuwen. In de 17e, 18e eeuw viel het nog redelijk mee. Maar na de Franse tijd, na 1800, dan krijg je dus echt een vreselijke neergang. En dan begint die buurt ten eerste overvol te raken, ten tweede te verpauperen. En dan wordt het in ieder geval in bepaalde buurten van de Jordaan ontzettend smerig. Vooral zo in de buurt van de Goudsbloemgracht, die later de Wilmstraat geworden is. Daar liepen de ratten dus overal rond. Dat was ook de brandhaard van iedere cholera-epidemie die uitbrak in de 19e eeuw. Maar als je bijvoorbeeld aan de Bloemgracht kwam, dat was dus uh, veel fatsoenlijker. Daar woonden ook professoren zelfs. Uh, daar woonden uh, directeuren van suikerraffinaderijtjes. Daar woonden dominees, uh, schoolhoofden. En bijvoorbeeld de uh, 17 17-eeuwse chirurg Frederik Ruis... die daar Saar Peter nog op visite kreeg. Die zijn uh, verzameling ja, anatomische carriënten graag wilde opkopen... Dus er waren ook binnen de Jordaan natuurlijk wel grote verschillen. Alleen als geheel, gemiddeld gesproken, werd het in de 19e eeuw de allerarmste buurt van Amsterdam. Uh, veel mensen associëren de Jordaan vooral met de muziek uit, uh, uit de Jordaan. Johnny Jordaan en uh, de hele familie Alberti, en noem maar op. Ja. Tante Leen niet te vergeten. Uh, hoe lang speelt dat dan een rol, die Jordaan, Jordaanese muziek? Dat begint eigenlijk, uh, ja, dat vloeit voort uit die hele romantisering van de Jordaan die vanaf ongeveer uh, 1900 begint. Eerst in de vorm van uh, literatuur, zo'n Israël-Quirido met zo'n uh, uh, vierdelige romanreeks de Jordaan vanaf uh, 1912. Uh, en dan borduurt met name iemand als Herman Bauber, uh, die zelf uit de Jordaan kwam. Uh, oorspronkelijk decorschilder. Uh, en later ga ik zelf toneelstukken schrijven. Die borduur voor voort. Toneelstukken als uh, Jantjes en Bleke Bed in de ja jaren twintig. Daar gaat Louis David dan liedjes voor, voor schrijven. En dan begint het, het genre zich uh, uh, te ontwikkelen. En dan uh, krijg je een beetje die ruwe bolster-blanke pit-sfeer uh, uh, uh, die dan wordt geschapen. Die, ja, die letter... muziek heeft niet 400 jaar lang bestaan. Nee, nee, nee, inderdaad. Nee, dat is echt, uh, echt een vrij moderne verschijnsel, een 20 e eeuws verschijnsel. Niet dat ze niet, niet graag zongen, de Jordanezen voor die tijd... maar dat was weer een heel ander repertoire. Dat was, uh... Dus om een beeld van die geschiedenis te krijgen... hoef je niet per se naar Café Nol te gaan? Juist niet naar Café Nol, uh, zouden de Jordanezen zeggen... want dat is, is net nip voor de, voor, voor de provincie. Dan moet je eerder naar Rooienelis gaan, dat is nog uh, uh, even verderop in uh, de Jordaan... De mensen die hier nu wonen, ik uh, zei het daarnet in het begin een beetje baninerend... van sieraadwinkeltjes en uh, Toscaanse wijn en kazen. Het is een Juppie-buurt geworden. Ja, maar toch niet helemaal, tenminste nog niet helemaal. Uh, het is nog steeds een uh, uh, vrij gemengde buurt, dat zie je ook in de inkomensontwikkeling. Daar zitten inderdaad Jubben met heel hoog uh, inkomen, die ervoor hebben gekozen om toch daar te wonen en niet in de grachtengordel. Maar er zijn ook mensen met een behoorlijk laag inkomen nog steeds. Dus het gemiddelde ligt nog steeds op... Van de Jordaan ligt nu op ongeveer het stedelijk niveau. En de grachtengordel ligt daar ruim boven. Als het grachtengordel weer minder rijk dan Oud-Zout, overigens. het Slot, van u wil ik natuurlijk weten... wat de ontdekking van de elektriciteit voor buurten in de grote steden... zoals de Jordaan betekent heeft. Hetzelfde als voor West-Friesland? Dat denk ik zeker wel, ja. ja. Er kwam natuurlijk meer comfort... Het comfort is heel, heel belangrijk. En meer warmte. Denk maar eens aan, aan um, hoeveel kleding mensen vroeger aan moesten. Hoe koud het was. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Nee, en maar wat veel belangrijker is terwijl de ja, aandacht er is van de, van de waterleiding. Ja, ook. Ja, we... uh, en van kopere uh, uh, uh, uh, toiletten. Wat nog tot uh, in de, de jaren dertig heeft... Ja. Uh, de poepwagen uh, daar gereden, bijgenaamd de boldoadkar. Ja, cynisch ja. genoemd naar het odokloniemerk van Amsterdam. in de, de, de jaren 30 van de 20 e ja, eeuw. Ja, de 20 eeuw. Dus, dat is, uh, nou ja, kan je nagaan wat die omstandigheden daar, ja. uh, daar waren. In Enkhuizen is de laatste, uh, op die manier dat toilet, uh, is in, 19, to, in 1985 pas verwijderd. Het was dan een uitzondering van een oude weduwe, die mocht het nog houden. Maar kan je nagaan, dat is ja. pas in de vijftiger jaren kwamen, kwam daar... Uh, maar we de andere voorzieningen. En douches en zo, dat kwam pas in de jaren 60, 70... Ja, in de, de, de, de gemiddelde jordaan Centrale verwarming, kan ik me nog herinneren. Ja, ja Verder ah, gaat het dan prachtig. En, uh, Bedankt, Peter Paul de Baar over de Jordaan. En die renoostelling in het Thijssen Museum... die is open van donderdag tot en met zondag... van 12 tot 5 uur. in de En onze week. opent morgen. Heel morgen. Uh, Vrouwen eerst... in de 20 ste eeuw. In het museum van de 20 ste eeuw in Hoorn. Veel keus in musea. Dank jullie wel, allebei. Het is vijf voor twaalf. Robert-Jan Vriele is van de Volkskrant... en hij kreeg een mail van de advocaat van de Spaanse dopingarts Fuentes. Robert-Jan, wat schreef die? Nou, die meneer die schreef mij dat ik hem mocht interviewen... want dat had ik hem namelijk gevraagd aan uh, het begin van de week... Uh, over, uh, ja, over eigenlijk al zijn geheimen, want uh, dat schijnt er nogal wat te zijn. In ieder geval, dat beweert hij zelf. Uh, maar goed, die advocaat voegde er wel aan toe dat ik hem daarvoor moest betalen... en dat was een bedrag tussen de 60 en de 100.000 euro... Dat zou ik meteen doen, de man heeft veel te vertellen. Nou ja, uh, twee dingen. Eén, de, de policy van de Volkskrant is dat, hij, dat wij niet betalen voor interviews. En het tweede is dat het ook nog maar de vraag is of Fuentes inderdaad zoveel heeft te vertellen. Uh, hij stuurde ook een A4'tje mee, anderhalf A4, met 17 mogelijke gespreksonderwerpen. Uh, en dat klinkt allemaal heel mysterieus, hè? alle dingen die hij zou kunnen vertellen. Maar als je heel goed dat A4'tje afgaat, dan zie je eigenlijk dat alles wat hij zou willen vertellen misschien al wel bekend is. Hij is vooral bekend of berucht geworden vanwege zijn betrokkenheid bij dopingschandalen in de wielersport. Wil hij ook nog over andere sporten vertellen? Ja, het vierde punt was het geloof ik. Uh, hij had het echt heel mooi opgeschreven hoor. Uh, stond er stond iets van mijn relatie met voetbalclubs uit de eerste en tweede divisie in Spanje en hoe ik ze voorbereid op de Champions League. Dus dat is, uh, dat is het voetbal en er zijn ook nog een paar puntjes waar hij wel wat dingen over atleten wil vertellen. De Blanco-Wielerploeg wil niet meer met gaan praten. vanwege de column van Mark van Driel. ook weer over doping. Het, het zou voor die krant toch heel goed uitkomen. als je wat inside informatie krijgt. Nee, ja, op zich. Uh, we zijn allemaal nieuwsgierig natuurlijk. wat uh, Fuentes eventueel te vertellen heeft. Maar met dit soort acties. Uh, neemt bij mij in ieder geval. Ik heb zijn dus proces ook gevolgd. Ik ben in Madrid geweest, veel. Uh, toch de twijfel een beetje toe over wat die nou eigenlijk echt nog te vertellen heeft... en wat, wat zijn geheimen wel zijn en of die überhaupt nog veel geheimen heeft. Het gaat inderdaad over grote bedragen tussen de 60 en 100.000 euro per interview. Robert-Jan, denk je dat er media zijn misschien in andere landen dan Nederland... die dat gaan betalen? Nou, ik twijfel aan. Ten eerste omdat het echt een groot bedrag is. En nou goed, de media hebben het moeilijk in alle landen. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel moeilijk, denk ik, dat ze het gaan betalen... De kranten die het eventueel ervoor over zouden hebben... dat zijn de Spaanse sportkranten, Marca, AS. Um, alleen die hebben het probleem dat ze altijd hele dikke lijntjes hebben... met al die sporters. En stel dat Fuentes geheimen gaat vertellen... dan raakt hij daarmee misschien wel die sporters... waarmee die sportkranten hun lijntjes en hun belangen hebben. Dus ik denk niet dat die geïnteresseerd zouden zijn om alles op tafel te gooien. En dat was Robert-Jan Friede van de Volkskrant. Dit was trouwens ook met het oog op morgen. Morgen!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 AD presenteert het exclusieve boek Koning, afstand en opvolging. Lees alles over de historische abdicatie en de inhuldiging van de nieuwe koning. Zo waarlijk helpen mij, God dan machtig. Geniet na van deze historische dag en koop dit prachtige boek. Vandaag voor maar 6,95. Exclusief bij het AD. Ik ben Karin Spank en ik geloof in het leven voor de dood.